Dit is Martijn Nijhuis met het NMS-journaal. Ik zie een groep Occupy-demonstranten gearresteerd. Sinds het begin van de middag hielden zo'n twintig Occupy'ers uit de Rokin een vestiging van de ING-bank bezet. De politie had de betogers gevraagd te vertrekken, omdat medewerkers en klanten veel last hadden van de actie. Omdat de demonstranten niet weg wilden, werd overgegaan tot arrestaties. Die zijn volgens de Amsterdamse politie rustig verlopen. Toen daarna bij een filiaal van de Rabobank een actie dreigde, greep de politie ook daarin.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 In liederen combineerde Evora capverdische muziek met Braziliaanse en portugese invloeden. Omdat ze altijd op blote voeten optrad, werd ze de diva op blote voeten genoemd. Cesaria Evora was 70 jaar. In Sliedrecht heeft een verstandelijk en lichamelijk gehandicapte man de hele nacht en ochtend in een taxibusje gezeten. De taxichauffeur was hem vergeten. De chauffeur moest de 36-jarige man naar de zorginstelling brengen waar hij woont. Toen hij daar om 10 uur s'avonds nog niet was, werd de politie gealarmeerd...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 Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Bij Utrecht staat er viel op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen de knooppunten Lunette en Oude Rijn, 5 kilometer door een ongeluk. De rechter is dicht. Tot zover de verkeers. In Circus zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. Zie Dit is kerst. Met ZFM Met nu. Entertainment for you. een fijn begin van uh, deze entertainment view. Zaterdag 17 december 2011. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat een gezelligheid is het, hè? Ja. Ik zal uh, even een lekker muziekje erbij hebben. Ja. beetje, uh, wat denk je van dit? We zijn namelijk live vanuit het uh, Raadhuisplein, de ijsbaan. Het is ja. vandaag geopend. En dan we stellen zitten... vandaag uh, twee uur lang entertainment view uit. Ja, en we zitten gewoon lekker knus in de koek-en-soapie-tent. Heet Stelig het zo? He? Koek-en-soapie-tent? Oké. Okay. Kijken of we zometeen nog een uh, gluwijntje kunnen bemachtigen. Dus uh, ja, wat, uh, wat gezellig hier. Hè? Het uh, Raadhuisplein is sfeervol. Het Sprookjeswonderland is uh, bezig. En uh, we hebben natuurlijk uh, ook de ijsbaan waar we nu gewoon door dramen kijken. En het lijkt gewoon het glazen huis Het in lijkt Zandvoort. gewoon het glazen huis. Zondag starten ze in Leiden, maar vandaag in, uh, in Zandvoort. Dag Zandvoort! Zandvoort! Hoi! Hé, hey, um, <laughs> wat we altijd doen bij Entertainment View is onze week bespreken. Hoe was jouw week? Ja, mijn uh, week uh, was uh, lekker druk. Ik uh, ben uh, heel erg druk uh, bezig geweest. Allemaal met leuke nieuwe concepten voor Zandvoort. Dus uh, daar laten we meer over. Uh, maandag ga ik een leuk primeurtje bekendmaken. Ja, jij had gehoopt vandaag in entertainment voor ja, jou. Ja. Maar dat gaat uh, helaas niet lukken. Okay. Maar, uh, maar, wel, uh, ja, schokkend nieuws hè, in Nederland. Want uh, ja, dat uh, schietdrama in, uh, in Luik. Ja, heftig hè? Ja. België is dat hè? Ja, ja, ja, ja, ja dus, uh, heftig. Het is dus vreselijk nieuws. Ja. Maar ja, laten we het lekker positief houden deze entertainment voor you want uh, ja, het is toch wel heel erg gezellig hoor, die uh, kerstweer hier in Zandvoort. Mogen we trots op zijn. Ja, zeker weten. Het is een mooi evenement uh, ja. hier in Zandvoort. Maar, ik, zal, ik ben eerlijk, ik was behoorlijk moe vandaag. Ja? Ik gisteren ben ik geweest in Amsterdam namelijk. Ja. En ik heb ik was te uh, kijken zes uur thuis. Ja. En negen uur ging het wekkertje weer. Ah, <laughs> maar ja, ja, ja, ja, ja. We... door deze muziek krijgen we weer energie. Ja, vanmorgen ging om vijf uur mijn wekkertje. Oh, jij moest werken zeker. Ja, ja, Oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar ja. Zullen we wat nieuws doornemen? Ja, ja, wat was jouw opvallend nieuws? Uh, nee, maar ik, wat mij opviel, afgelopen, afgelopen, wanneer was het? Donderdag was de loting voor uh, de Champions League en voor uh, de Europa League. Nou, zoals je weet, Ajax uitgeschakeld in de Champions League. Loot gewoon even Manchester United in de Europa League. Oké. Okay. Terwijl Olympique Lyon, Apollon Nicosia, uh, Nicosia loot in de Champions League. Stel je voor dat het andersom was, was het een heel ander verhaal geweest? ja, ja, ja. ja. Hij wordt gewoon genaaid, hè, maar er zijn er meningen over verschil. Heb jij nog wat? Ja, ja, ja. Want uh, als je het shownieuws uh, hebt, uh, want ik hou toch wel een beetje van uh, shownieuws natuurlijk, ja. dan, uh, dan uh, heb je het uh, vernomen over de feiten tussen Bo en Rutewil. Ja, want dat was al een heel uh, heftig scheldpartijtje. Want uh, op radio 538 uh, belt uh, Rutte wilt één keer per week uh, Bo op. Vanwege de wereld van Bo. Ja. Want uh, hij gaat de oudejaarsconferentie doen. Ja. En uh, daar doet hij allemaal trucs uh, voor. En uh, ja, dus hij mag ze, dus Ruud wil altijd de grappen uittesten van uh, Bo op de radio bij uh, 538. En uh, dat ging totaal mis, want de vorige keer. Lachte uh, Ruud uh, ja, Bo uit. En nu is het zo dat. Uh, uh, ja, Ruud. Uh, over Bo heel erg boos ja, werd. Op was de, de pissig, radio. Ja. Uh, ja, ja, ja. Tijdens de uitzending. Gewoon live in de uitzending. Ik zou de woorden niet herhalen hier op CFM. Want er luisteren heel veel kleine kindjes mee. Vandaag voor het eerst. En maar, uh, maar het was echt een schelpel. Maar ze hebben het de volgende dag weer goed gemaakt. Dus ja, dat dus het is mooi. helemaal goed gekomen. Ja, ja, ja. Nou ja, gezellig. Uh, een gezellig programma vandaag. We gaan uh, verslag doen van de, van, de, van de... Ja, van hier in Zand, voor wat allemaal we te Een klein kerstliedje. En dan hebben we Recreare. Zeker weten. Luister naar Entertainment View, zaterdag 7 december. Het is uh, 11 over 5. Goedemiddag. En zoals afgesproken, beginnen we gewoon met een kerstliedje. Is dat even leuk? Hier is Andy Williams.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 The most wonderful time. Yes, the most wonderful time for oh, the most wonderful time of the year. Andy Williams here on ZFM in the West. The most wonderful Christmas. hoe hated that? Lijkt jou weer Roy? Ik zat niet. Maakt niet uit. Hey, jester, jester buiten, hè? Met wie sta jij? Uh, ja, het is hier echt gezellig warm, uh, of koud bedoel ik, binnen is het warm en de moet de deur wel dicht voor jullie. Dank uh, so, je. Ja, ik sta hier uh, met uh, Recreade, uh, ja, bij de ijsbaan hè jongens. Wat, wat, wat, wat gaan jullie doen vandaag? Wij uh, spelen zo meteen uh, het toneelstuk uh, Meisje met de zwavelstokjes, uh, nou ja, musical eigenlijk, kijk even. Uh, in de protestantse kerk. En waar gaat, voor de mensen die het niet weten, waar gaat dat, de, die musical over? Het is een musical over een meisje wat uh, de moeder of de oma verloren is. En die zit, heeft alleen maar zwavelstokjes. En dan, daar droomt ze mee dat ze een, uh, ja, een mooie kerstavond heeft. En uh, wat zijn jullie rollen daarin? Nou, dat uh, geven wij nog niet prijs. Nee? Dat is een verrassing? Jullie zeiden net Marco Bazzato en Frans... Oh nee, Marco Bazzato groeis mee jongens. Nee hè? Hé hey, uh, jongens, uh, waar, jullie hebben al gezegd waar het plaats is, maar hoe laat gaan, kunnen mensen komen kijken? Ja, het is nog een kwartiertje om half zes in de protestantse kerk. Dus iedereen, kom erheen. Dus als je in, uh, Noord, uh, ja, in Noord woont, uh, dan uh, kan je lekker nog even snel een kwartiertje op de fiets ja. naar de Protestantse Kerk En daar uh, speelt uh, een meisje met de zwavelstokjes van Recreade. Ik heb nog een klein nieuwtje. Ja, dat wil ik graag weten, want we zijn dol op nieuwtjes van CFN. Ja, een klein nieuwtje, want uh, 28 december, woensdag 28 december, is er weer voor de tweede keer Wintersantekraampie. Van 12 tot 3 hier in Zandvoort. Wintersantekraampie, dus kom allemaal. Ja, dames en heren, dat is toch een primeur winter. Sante Kraampje komt weer terug hier in Zandvoort. Daar mogen we trots op zijn. Vorig jaar voor het eerst. Gefeliciteerd. En uh, ik wens jullie heel veel succes tijdens jullie musical. En uh, kom, als jullie nog even tijd hebben, kom even terug hoe het is geweest. We zijn altijd benieuwd. Ja? Rudy, um, ja, het is uh, hartstikke gezellig en koud uh, op de ijsbaan in Zandvoort. En uh, recreatie gaat snel terug uh, naar de ja, protestantse kerk, waar zometeen hun musical plaats gaat vinden. Wel spannend hè? Ja, zeker weten. Ik, ik heb het al onze kerstshow, onze laatste show van het jaar, ja. dit jaar. Dus, ja, klopt. Uh, want uh, volgende week en de week erop zijn we er natuurlijk niet, vanwege kerst en oud en nieuw. Maar we maken er een extra grote show vandaag van, want we gaan uh, zometeen kaartjes weggeven voor uh, de kerstland in Utrecht. Live op de IJsbaan kaartjes weggeven, dat is leuk. Nou, te gek. En zometeen ga je even een rondje maken en ga je een aantal mensen uh, wat vragen, neem ik aan, hè? Uh, ja. Nou, helemaal goed. En zometeen gaan we even dansen met uh, de nieuwe van Calvin Harris. Maar nu eerst muziek van Marco Borsato. Dit is Vrij Zijn bij Entertainment View. Goedemiddag, je luistert naar van Zandvoort.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 6.9 ZFM I feel so close to you right now It's a force field I wear my heart up on my sleeve Like a big deal Your love boils down on me Surround me like a waterfall And there's no stopping us right now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 us right now and there's no stopping us right now and there's no stopping us right The Neil from Calvin Harris. En daarvoor hier nog Marco Borsato en Vrijzer. Goedemiddag, je luistert naar Entertainment View. Van harte welkom en we gaan even naar buiten. Want daar sta jij Roy. Ja, goedemiddag Rudy. Ja, live vanaf het, de ijsbaan in Zandvoort op het Radarsplein. En uh, ja, wat zijn we er trots op hè. Weer een ijsbaan in Zandvoort. Het is toch gelukt, want de, de vraag was natuurlijk nog of het allemaal wel door kon gaan. Maar dankzij al de grote sponsors is het, en de gemeente Zandvoort natuurlijk is het gelukt. Dus we zijn daar natuurlijk heel blij mee. Wilt u meer informatie over? de ijsbaan. Ga dan even naar de website en die zou ik zo meteen eventjes als ik in de studio weer ben even opnoemen. Um, ja, we staan hier, zoals ik zei, op de ijsbaan en uh, hier staan uh, drie uh, jongens. Uh, twee? Oh, hij wil niet meedoen. Uh, twee jongens. En um, wat, wat is jullie naam? Mick. Sam. En uh, ja, de ijsbaan in Zandvoort. Zijn jullie er blij mee? Ja hoor. Ja, ik vind het echt leuk. Ja. Hoe, lang, hoe lang zijn jullie aan het schaatsen? Nou, misschien een uurtje of zo. En hoe lang ben je nog van plan om te schaatsen? Nou zeker nog wel een half uur, ja. Ja, en gaan jullie ook nog genieten van uh, de sprookjestocht? Ja. Of zijn jullie alleen om te schaatsen? Nou, we zijn ook wel voor de sprookjestocht en zo. Ja, dat is wel ook leuk. Nou, heel erg leuk. Ja, ik ga een soort van quizje met jullie doen. Is dat leuk? Ik heb hier uh, twee kaartjes voor de uh, kerstland in Utrecht. En uh, die kunnen jullie winnen. En we gaan de hele, uh, tot zeven uur lang gaan we meerdere kaartjes weggeven. Dus blijf gewoon lekker schaatsen. En wie weet win jij wel kaartjes er voor kerstland. Um, ja, weten jullie mijn naam? Nee. Nee. Hij is wel een beetje, ik heb je wel eens eerder gezien. Nee. Ze weten mijn naam niet, hebben ze niet gewonnen. Nee, <laughs> grapje. <laughs> grapje. <laughs> dit is wel een hele moeilijke vraag, Rudy. Dat is flauw, dat is heel ja. erg flauw. Heb jij misschien een kerstnummer? Ik heb een kerstnummer, hoor. Een, een beetje een leuk vrolijk kerstnummer? Uh, op, op de achtergrond, dat gaan we, gaan we even regelen. Oké. Okay. Komt eraan. Even kijken. Uh, ja hoor, wat dacht je van dit? Gezellig. En jongens, weten jullie hoeveelste keer de ijsbaan in vijf jaar in Zandvoort is? Hoeveel keer is het al gebeurd? Hoeveel? Twee, twee keer. Ja. Jongens, het is drie. Sorry. Want het is drie keer achter elkaar. Eerst op het gasthuisplein en daarna twee keer op het uh, raadhuisplein. Sorry, maakt niet uit jongens. We gaan het nog een keer proberen. Jullie krijgen nog één kans van me, ja? Oké. Okay. Wat is de bijnaam van de Muziekpaviljoen? Torrentje. <laughs> het torrentje. Nee, zou ik een makkelijke vraag stellen? Hoe heet dit plein? Jullie weten het alle twee. Zijn jullie broertjes trouwens? Oké. Okay. Badhuisplein. Weet jij het? Het Stadhuisplein. Nee, het is Raadhuisplein. Nou, weet je, dan gaan we nog één dingetje doen. Wie het eerst aan de overkant is, die wint. Ja, van de jongens, hè? Wow, niet vallen. <laughs> kom maar naar mij toe. Kom maar naar mij toe. Ja, kom maar naar mij toe. En je, en je neefje ook. Kom maar. Weet je, gaan jullie alle twee gezellig. Jullie krijgen alle twee van mij een kaartje naar Kerstland in Utrecht. Dat is de hele week in de kerstvakantie. En geniet er maar van. Kerstland is een, is een, is een dagje weg. En... Uh, ja, dat is in Utrecht en daar is een groot kermis en allemaal kerstmarkt voor je moeder en zo. Dus uh, geniet er maar van. Alsjeblieft. Rudy, we winnen kaartjes. Ze zijn er blij mee. Alleen ze vielen een beetje. Geen goed uh, plan dus. Maar we gaan zo meteen gewoon nog veel meer weggeven hier. La la la la la la la la, la, la, la. Zeker te De Franse zanger Ben Loncosol, en je hoorde, ja het is een koffer van de White Stripes, je hoorde Seven Nation Army. En we gaan weer even naar buiten, Roy. Ja ik ben ondertussen binnen, ergens oh, je anders bent binnen? binnen. Want uh, ik sta bij de schaatsverhuur. Oké. Okay. Dus uh, ja even kijken of ik dat red om bij deze mevrouw te komen die de schaatsen verhuurt. Goedendag. Hallo. Wat was u, is uw naam? Anne-Marie. Dag Annemarie. Um, ja, uh, er is een ijsbaan in Zandvoort en daar horen ook natuurlijk schaatsen bij. Kunnen mensen ook op hun eigen schaatsen hier schaatsen? De mensen kunnen ook op hun eigen schaatsen schaatsen, als ze maar handschoenen meenemen. Dus handschoenen verplicht. En wat uh, kost het om bijvoorbeeld een schaats te huren? Uh, je, je huurt de schaatsen bij het uh, entreekaartje, dat is 4 euro. En wat kost het entreekaartje? 4 euro. 4 euro, dus een, inclusief huur. In Oh, oké. Okay. Um, is het al druk geweest vandaag, zo'n eerste dag? Het is heel druk geweest vandaag. Alle kinderen zijn heel enthousiast. Dus de Zandvoorters zijn weer trots op een ijsbaan. Dat is wel te merken, want het is heel druk in de Zandvoort vandaag. Ja, het is hier, de schaatsbaan in ieder geval, heel druk. Het hele dorp, denk ik. Nou, helemaal mooi om trots op te zijn, Rudy. Um, verder zitten kinderen hier natuurlijk te schaatsen, te passen. En uh, we gaan even kijken um, of ze wel passen. Ja, nou, ik zie uh, heel veel kinderen. Dus. En hoe uh, was het om op de ijs te staan? Hoe was het? Leuk. Hoe leuk? Ben je al door het ijs gezakt bijvoorbeeld? Nee. Nee, want dit is natuurlijk kunstijs. Maar schaats dat een beetje hier op het, uh, op het uh, ijs? Ja. Maar, um, ja, want um, kan je kunstjes doen bijvoorbeeld? Of uh, doe je gewoon lekker eventjes een uur te schaatsen hier in Zandvoort? Ik schaatsen. Oké. Okay. En, um, en uh, heb je, hoe lang ben je aan het schaatsen? Net één minuut. Eén minuut? Dus je hebt je net even je schaatsen gehuurd en uh, je, gaat, je hebt één minuut geschaatsen en nu ga je ze weer hierin leveren? Nee. Oh, je gaat verder schaatsen. Nou, heel veel plezier, hè? Ja. Nou Rudy, kinderen hebben het plezier is te merken. En uh, de ouders ook, met de gluwwijn natuurlijk. En uh, ja, we, we zijn er gewoon blij mee. Zometeen ga ik, denk ik, even bij Harry, uh, oliebol uh, even langs kijken uh, of we jou veel oliebol hebben dream about Altijd weer. Zie je ...ter kerstplaten, hè? Je hoorde Wem en uh, Last Christmas hier bij CFM Stanford. Goedemiddag, je luistert naar uh, Entertainment For You... ...met nu de zanger die bekend is van zijn nieuwe single... ...The A-Team. En dit is zijn tweede, Lego House. Dit is Ed Sheeran. I'm gonna pick up the pieces... ...and build a Lego house... ...if things go wrong, we can knock it down. My three words have to...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 Ja, mooi liedje zegt de nieuwe van Ed Sheeran, bekend van de hit The A Team. En uh, nou ja, dit is nog niet als single uitgebracht, staat wel op zijn nieuwe album Plus. En het liedje heet Ligo House. En we gaan weer even naar buiten, we gaan naar Roy. Roy, regent het nou? Het is nu weer droog. Oh. En uh, de sprookjesfiguren willen wegrennen, maar ja. ik sta hier uh, bij twee, uh, drie sprookjesfiguren. En ik was benieuwd wat jullie zijn vandaag. Zijn de koning. Koningen. Koningen. En jullie staan in de kerststal. De drie koningen. Ja, bij de, bij, uh, da, de herder Daan. Ster. Jullie zoeken de ster? Ja, oké. Okay. Maar er zijn geen sterren vanavond. Dat is zo jammer, En Wij weten de weg niet meer. Er zit er eentje in de studio daar. Ja, dat is het. <laughs> <laughs> um, ja. Maar uh, ja, de sprookjes uh, tocht, hè vandaag. Ja. Tot hoe laat duurt het vandaag? 8 uur. Voor ja. ons uh, is het 8 uur. <laughs> nee, nee, 7 uur toch? 7 uur, ja. En wat uh, deelt u uit? Chocoladebolletjes? Het is goud. Het is goud? Het is voor het, Ik ga het stelen. Ja. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Wij zijn nog zo arm. Ik ook. Smeer nog? Sme Nou, ze zei uh, er, ko er komt er toch een alcoholvallen uit. Uh, dat is niet normaal. Maar uh, oké, okay, even iets leukers. Want we gaan weer kaartjes weggeven voor kerstland. Wie wilde meedoen met een quiz? Jullie twee? Leuk. Hoe heten jullie? Philip. Henk. Philip en Henk. Is dat niet waar? Jawel. Oké. Okay. Um, ja, Philip en Henk, hoe oud zijn jullie? Uh, 13 8. Waar komen jullie vandaan? Uit Zamper. Jij natuurlijk ook? Ja. Hey, um, broertjes, vrienden, hebben jullie tussen uh, ja, de 25 uh, december en 30 december wat te doen? Vast niet. Eén dag toch wel? Ja. Dus jullie willen wel kaartjes winnen voor kerstland? Ja. Er is dus een soort attractiepark in een, uh, in een, in een grote hal. En, uh, met het thema kerst, dus hartstikke leuk. En uh, wilt u daar meer informatie thuis voor hebben? Dat kan. Ga dan even naar www.kersland.com um, Henk en Filip, ja dat was het. Ik ga een vraag stellen. Wie is de dorpsomroeper van Zandvoort? Weten jullie dat? Wat? De dorpsomroeper van Zandvoort. Dat is die meneer met dat rode en, um, en zwarte pakje aan. De oude. Zullen we de oude dan doen? Wie is de oude dorpsomroeper? Ja, dat doe ik ook niet meer. Weet je het echt niet? Nee. Als ik nou Klaas zeg, dan zeggen jullie? Ja, Klaas heette die. Ja, Klaas. Maar Klaas hoe? Klaas, Klaas Koper. Klaas? Koper. Ik ga het eens even vragen. We gaan het even vragen. Die... Kijk... We gaan even vragen aan die meneer of het echt goed is. Mag er heel veel langs. Meneer, wie is de oude dorpsoproepie van Zandvoort? Ik zou het niet weten. Ik heb hem ook nog niet gezien vanavond. Nou, geloof ik staat niet voor me. Maar, uh, maar vertel het. Hebben ze het goed? Is het klaaskoper? Koper? Ja, dat heb je helemaal raak. Helemaal raak. Heel... Dames en heren, het is Klaas Koper en deze twee jongens hebben de kaartjes gewonnen voor Kersland. En uh, ja, dat is in Utrecht, dus jullie uh, gaan gezellig naar Kersland in Utrecht. Wilt u nou thuis ook, uh, dit zijn er twee, dus even delen met elkaar natuurlijk. Willen jullie thuis ook naar Kerstland, stuur dan even een e-mailtje naar www.zfmzandvoort.nl www Eigenlijk bedoel ik gewoon redactie En daar kunnen jullie ook nog kaartjes winnen voor Kerstland. Terug naar jou, Rudy. Thank mm -hmm. you. Thank you. It's going to be a cold, cold Christmas. You are the Dana here by CFM Sanford. You're listening to Entertainment For You live from the IJsbaan, here in the, the huid, ra, Raad Huisplein, moet ik eigenlijk zeggen. And will you now a look in the studio? No probleem. do that then eventjes. Kom gewoon langs. Kom even a dag day, zeggen. Uh, Vind I think it's fun. So music from Guus Meus and Gers Pardou. Maar nu eerst Andrew Gold.